En namens de archieven, dokter G. Herema. Volgens de statuten moet een bestuur uit vijf tot zeven leden bestaan. Er moet dus nog de minste één persoon aan deze lijst worden toegevoegd. Ja, voorzitter. Mijn naam is Roslinga. Het is mij opgevallen dat er onder de kandidaat geen adreskundige historici zijn. Ik wil mezelf natuurlijk niet aanbieden, maar als niemand anders zich beschikbaar stelt, dan, dan wil ik dat wat doen.